Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Een Britse drugsmokkelaar is in China veroordeeld tot de doodstraf. De man diende te vergeefs beroep aan tegen het vonnis... en zijn executie staat gepland voor volgende week. Premier Brown had de Chinese autoriteiten gevraagd het leven van de man te sparen. De 51-jarige man zou lijden aan een psychische stoornis. De Brit werd twee jaar geleden met vier kilo heroïne opgepakt... in de noordwestelijke stad Rumtjie. Volgens een mensenrechtenorganisatie smokkelde de man de drugs nadat hem een muziekcarrière in China was beloofd. De organisatie roept de Chinese president Hu Jintao op de Brit gratie te geven. Mexico City is de eerste stad in Latijns-Amerika waar het homohuwelijk wordt toegestaan. De gemeenteraad nam met 39 tegen 20 stemmen een nieuwe wet aan die het trouwen van homo's en lesbo's mogelijk maakt. De wet, die nog door de burgemeester moet worden ondertekend, zal in februari van kracht worden. In de wet komt verder te staan dat homo's stellen kinderen mogen adopteren. Voor conservatieve Rooms-Katholieke tegenstanders van het homohuwelijk is er nog één mogelijkheid om de wet tegen te houden. Dan moeten ze naar het hoge rechtshof stappen om de rechters daarvan hun gelijk te overtuigen. Of ze dit doen is nog niet bekend reizigersvereniging Rover heeft kritiek op de manier waarop vervoersorganisaties hebben ingespeeld op het winterse weer. De NS had reizigers beter moeten informeren en spoorbeheerder ProRail had zich beter moeten voorbereiden, vindt Rover. ProRail zegt dat er gewoon te veel sneeuw is gevallen. Ook busbedrijven hebben volgens Rover steken laten vallen. De reizigersvereniging denkt dat er te weinig is nagedacht over oplossingen bij slechte weersomstandigheden. DNS geeft ook voor vandaag een negatief reisadvies. Er zullen minder treinen rijden en de treinen die rijden stoppen op alle stations. DNS adviseerde mensen gisteren al niet met de trein te reizen als het niet nodig was, maar veel reizigers probeerden het toch. Dat leidde met name op Utrecht Centraal tot grote drukte. En dan het weer, bewolkt van tijd tot tijd sneeuw, lichte nachtvorst, ook overdag sneeuw, vooral in het zuidoosten, kans op IJssel, maxima rond het vriespunt. Dit was het NMS. Zandvoort heeft, heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met, met nu de nacht. Is ze er feeling Like Mick I'm talking about everybody getting drunk, drunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack them if you're getting too drunk, drunk. Now, nah, now, nah, we going till they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Police -po shut us down. Don't stop me. And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 I'm hey. not Always, always the best way, way, way, way, way, way I have succumbed to this passive sense Dit station, station.